4 uur. Dit is Jeroen Jepkema met het Tennoës Journal. De drie Nederlandse piloten bij wie in het vliegtuig in Argentinië een grote partij cocaïne werd gevonden, mogen het land verlaten. En dat heeft de KLM bekendgemaakt. De drie waren eerder deze week al vrijgelaten, maar mochten toen het land nog niet uit. Eerder deze maand werden de piloten opgepakt toen de douane in Buenos Aires 88 kilo cocaïne vond in hun vrachtvliegtuig. Onderzoek door het Argentijnse Openbaar Ministerie gaf geen aanleiding om de drie te vervolgen.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 Eerst kreeg de politie een melding van een inbraak op de hoogste verdieping van het gebouw. Toen de agenten daar waren, kwam er een melding dat er beneden een dode man lag. Twee oud-Olympische sporters zitten achter een initiatief om de Olympische Spelen in 2032 naar Nederland te halen. Samen met zo'n 25 topmensen uit het bedrijfsleven onderzoeken oud-hockeyer Stefan Veen en oud-roeier Gerrit-Jan Eggenkamp die mogelijkheid. Ook oud noc nsf bestuurslid Ton Nelis is erbij betrokken. Het initiatief om de Spelen in 2028 naar Nederland te halen mislukte. Voorzitter Infantino van de Wereldvoetbalbond FIFA... wil de Afrika Cup in de toekomst niet eens in de twee... maar eens in de vier jaar houden, net als het EK en het WK. Volgens Infantino wint het Afrikaanse toernooi dan aan aantrekkelijkheid. Bovendien zijn clubs hun Afrikaanse sterspelers dan minder vaak kwijt. Het weer op de meeste plaatsen droog en vanuit het westen soms wat zon. Het is een of 11. Morgen bewolkt en dan regen in het noorden, 6 graden in het zuiden 12. Wel staat er minder wind. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeers dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Weet waarvoor je geeft, Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Zo beginnen we het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. weer goed op deze zaterdag en maandagmiddag bij ZFM. Je eigen lokale radio. We zijn er al 30 jaar en daar zijn we natuurlijk weer trots op. Jorden hoorde en Stoort en Nack Woods als eerste na vier uur. Het derde uur, daarin de volgende onderwerpen. Uh, nou Over een tweetal praten gaan we weer even live schakelen met onze, met onze verslaggever Jan van der Leden. Want die is aanwezig bij de voetbalwedstrijd HBOK tegen SV Zandvoort. Tussenstand momenteel 1 tegen 1. En over een tweetal plaatsen is het bijna het einde van de tweede helft. Kijken of daar verandering is aangekomen. Ik heb geen appjes ontvangen, dus ik verwacht dat het nog steeds 1 tegen 1 is. Daarnaast hebben we, daarna hebben we Pit Report. Dat doen we even in twee blokjes. Allereerst natuurlijk nieuws uit de wereld van de Formule 1. Vanuit de Pitstraat. En uh, na het dier van de week om half 5. En deze week is dat Tika... Denzel hadden we twee keer in de aanbieding. En die heeft nu inmiddels ook een nieuw dak boven zijn hoofd. Dus dat is mooi. Dus het is dus weer tijd voor een nieuw dier van de week. En die luistert naar de naam Tika. En daarna heeft u nog van ons te goed een interview met Jan Lammers. En uh, daaruit blijkt zijn enthousiasme uh, omtrent de Arie dijkbocht. Die kombocht die wordt zo spectaculair. En uh, hij kan zijn enthousiasme nauwelijks bedwingen tijdens ja, dat interview. Maar wanneer is Jan niet enthousiast? <laughs> ja, nee, klopt. Maar die, het, het hele enthousiasme dat echt, dat, dat, dat blijkt uit dat interview. Dat, uh, ach, uh, hij werd geïnterviewd door Race Express. En uh, dat interview willen wij u niet onthouden. Dat tussen, tussen half vijf en kwart voor vijf. Kwart voor vijf is het de tijd weer voor het gedicht van de week. En ik had je een stuk of vijf, zes uh, gedichten gegeven. Ja, en ik heb, uh, ik heb er één uitgehaald. De oude, er is uitgehaald. Ja, en, daar hadden we weer even zin in. Ja, die had je zin in. Goed, de titel van het gedicht is: De bom is gebarsten. Dus liefhebbers van het gedicht van de week, vergeet niet om kwart voor vijf te luisteren naar het gedicht van de week. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albican. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio. Op ZFM wordt iedere houden oude platina.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 Under the boardwalk People walking about Under the boardwalk We'll be making love Under, under the boardwalk, boardwalk. Walk. We'll Lekker hè? op 4FM wordt elke gouden ouwe plaatje. naar nou, zo ook deze van de Drifters en uh, Under de Boardwalk. En uh, ja, die uitvoering ken ik onder meer van Bruce Willis ook, maar dit was de echte gouden ouwe uit de jaren 60. Zometeen nog veel meer Drifters, maar eerst even lekkere disco. We gaan terug naar de, de jaren 80 met de Amsterdamse groep. Ze heet de Fruitcake. drie jaar hebben ze slechts bestaan. En in 1981 hadden ze deze hits. En als je dit geluid hoort, waar moet je dan aan denken? Ja, een beetje aan die andere Nederlandse groep Spargo. Ja. Is een beetje uit die tijd, maar het is ook een broertje van die ene van Spargo. Dat zal het dus zijn. Dus dat zal het waarschijnlijk zijn. Die invloed inderdaad in de Amsterdamse band Fruitcake. En My Feet van Move, dat was hun hele grote hit. Uit 1981, top 10 positie in de top 40. Voor het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag gaan we weer naar Jan toe. Daarin een... Winderig Amsterdam, uh, HBLK tegen SV Zandvoort. Is er alweer gescoord, Jan? Nee, Rob. Ik heb eigenlijk niks te melden. Het is, uh, het is wel uh, spannend in de ontspannend uh, voor de Zandvoorters. Maar gescoord wordt er niet. We hebben enkele kleine kansjes gehad. Na iets op die uh, vlak buiten het strafse neergelegd wordt. Na een solo. Maar verder gebeurt er. Nee, eigenlijk niet zelfs. We spelen met de harde tegen, wel, uh, uh, wel goed controlerend, maar ja, het komt er niet van, nu krijgt de vrieste strafgebied in alleen, Een voor, oh, hij mist. oh, zal niet meer net zich, nee, ja. Dat had gaat de kans voor, nee, kun nou, je vanuit u uit, we zitten er veel op. En eigenlijk komt HWK elkaar niet aan te pas. We spelen dus waarschijnlijk gaat het naar een 1-1 toe. Ik hoorde ook dat Purmerstein gelijk stond, als meer stond achter. Dus het blijft allemaal weer toch weer bij elkaar. Maar als we winnen, dan maken we echt goede. Nou ja, maar dat is dan een geluk, gelukje bij een ongelukje als die, als die anderen zo eindigen zoals jij voorspelt. Maar uh, het is dus een beetje wel jammer, Ik bedoel, nieuwe aanwinst, uh, nieuwe, uh, toch wel ambities en dan uh, zo uh, beginnen. Ja, het is, het is gewoon jammer. Maar het is, het is vreselijk voetbal. de dat, uh, dat zie je, dat merk je niet iedereen. Aan alle jongens. Ja. man nu alleen het mee. Nee, nee. nee die, voetbal, die doet gewoon dingen wat hij helemaal niet verwacht. <laughs> het is, het is... Hij wil gewoon niets. Nee. nee. Dus nee, maar dat ja, kan, dan in, dan kan dan een keer gebeuren. Dat hebben we hebben allemaal last van. ik denk. En ik denk de hele competitie vandaag. Oké, okay, nou het ziet ernaar uit dus dat het een gelijk spel vandaag gaat worden daar in Amsterdam. In ieder geval toch weer een puntje, Jan. Zo moeten we het ook weer bekijken, toch? Ja, maar het is wel leuk geweest. Dat we... Ja. Nee. ja. Nee, ik was even stil, want ABK die kreeg een kleine kans, maar uh, Daan maar die uh, zat er goed bij. Oké, okay, als het maar bij kleine kans blijft, dan vinden wij het <laughs> goed. <laughs> Jan, dank je wel voor vandaag. Oké, okay, graag. Oké, okay, tot de volgende. Hoi, hoi. keer. Hoi. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Deze single werd helemaal grijs gedraaid op de Salvo Radio. De single van de Artist United Against Apartheid in uh, Sun City. Ja, vijf minuten voor half vijf, albert jou zit er klaar voor. En is weer heel wat te melden. Cfm, Race Radio Pit Report. Pit Report! Ja, straks gaan we het verder hebben over de verbouwing van het circuit, maar je hebt ook nog andere nieuwtjes. Ja, gewoon uit de pitstraat. Allereerst, Formule 1 team Racing Point wordt vanaf volgend jaar het fabrieksteam van Austin Martin. Het is het gevolg van de actie van Racing Point-eigenaar Len Lawrence Stroll... die zich voor 16,7% heeft ingekocht bij het noodleidende Aston Martin. De samenwerking tussen Aston Martin als titelsponsor van Red Bull Racing... het team van Max Verstappen, komt daardoor na dit seizoen ten einde. De deal met Racing Point gaat zeker 10 jaar duren. Het consortium rond de brisantrijke Stroll heeft zich voor 216 miljoen euro... u hoort goed, 216 miljoen euro ingekocht. Dat is slechts 16,7 van het totale budget. Want zoals u weet, zo'n lens rijdt, rijdt namelijk op dit moment voor Racing Point. Red Bull en Aston Martin blijven na 2020 wel samenwerken aan de Volk-Kai. Een hypercar die door beide partijen wordt ontwikkeld. De grote prijs van China in de Formule 1 in Shanghai gaat vooralsnog door op 19 april. Ondanks de uitbraak van het nieuwe virus in China. De Internationale Autosportfederatie houdt de situatie wel nauwlettend in de gaten, valt te lezen in de verklaring op hun website. Als het nodig is, zullen we de vereiste acties ondernemen om onze autosportgemeenschap en zijn brede publiek te beschermen, aldus Gérard Saillon, het hoofd van de medische commissie van de FIA. We houden onze blik scherp op de geplande races. Naast de grote prijs van China, de vierde race van het jaar... en over te, uh, twee weken eerder dan de grote prijs van Nederland op 3 mei in Zandvoort... is nog een groot autosportevenement gepland in China. Op 21 maart staat een race van de Formule E in de stad Sanja op de kalender. Red Bull Racing adviseur Helmut Marko heeft bekendgemaakt... wanneer de nieuwe bolide, de RB16, mondiaal gepresenteerd gaat worden. 12 februari op het circuit van Silverstone. We hebben op 12 februari een roll-out gepland in Silverstone... maar voor die tijd draait de motor natuurlijk al op de testbanken. Al dus Marco aan Motorsport Magazine. Doorgaans valt de zogenaamde roll-out samen met de presentatie van het Red Bull-team. Of Max Verstappen en Alexander Albon hierbij aanwezig zijn, is nog niet bekend. Meestal rijdt een van de twee Red Bull-rijders een minuscuul rondje. En vorig jaar was het een Nederlander. Sowieso mogen ze maar een gelimiteerd aantal kilometers rijden die dag... Niet alleen Red Bull, maar zo ongeveer alle teams presenteren rond die tijd hun nieuwe bolides. Zo doet Ferrari dat op 11 februari en Mercedes op 14 februari. Marco wilde verder nog kwijt dat ze voor, voorlopen op schema. De voorbereidingen verlopen erg goed. We lopen duidelijk voor op schema, zeker in vergelijking met de voorbijgaande jaren. Een van onze zwakstes was dat we aan het begin van het seizoen altijd wat tijd nodig hadden om op stoom te komen. Maar dat is volgens mij nu verholpen. De zeer hoge financiële eisen van Lewis Hamilton zouden naar verluidt een contractverlenging van de Brit bij Mercedes team in de weg staan. Na de contractverlengingen van Max Verstappen bij Red Bull en Charles Leclerc bij Ferrari lijkt de kans bijna volledig verdwenen dat Hamilton in 2021 de overstap naar een andere Formule 1 team maakt. Alles lijkt er dan ook op te wijzen dat Hamilton gewoon bij Mercedes zal bijtekenen. Er zou een contractverlenging voor twee jaar op tafel hebben liggen... waarbij Hamilton naar verluid 90 miljoen euro zou verdienen. 45 miljoen euro per seizoen dus. Hamilton zou echt meer willen. Veel meer zelfs. Wordt vervolgd. Verder even de kalender kijken naar de, van de Formule 1. Op 19 februari gaan ze eerst testen op het circuit de Catalunya bij Barcelona... een week lang. En dan op 15 maart was het geweld in Australië los met de race op het circuit van Albert Park. Tot zover. Nou, dankjewel Albert-Jan voor de pit report. Ja, ik ben een beetje somber eigenlijk. Want ik krijg net het bericht van de Jan van der Leden... dat het nog 2-1 is geworden daar in Amsterdam. Oh, nee. Dus we hebben verloren helaas van HBOK. 2-1 is de eindstand van die wedstrijd. Nou ja, dan gaan we meteen eventjes wat rustiger aan doen met de muziek. <laughs> Na het verlies daar in Amsterdam 2-1. Nou, dat hadden we dus echt niet verwacht. Vandaar even een momentje van rust. Tot aan het dier van de week is hier de single van Elton John nog een keer. What am I gonna do to make you love me? What am I gonna do to make you care? When lightning strikes me And awake to find that you're not there This world helft hadden we het al van de voetbalwedstrijd. Zo vlak voor rust werd het 1-1. En dan gaan we de wedstrijd nog weggeven... zo vlak aan het einde van de tweede helft. en het einde van de wedstrijd wordt het toch nog in Amsterdam 2 tegen 1. HBLK heeft het uh, toch nog gewonnen van SV Zandvoort vandaag daar in Amsterdam. Met dank aan uh, Jan van der Leden voor het verslag daar TP. En wij zijn uh, vanuit het uh, voetbal weer overgegaan naar het uh, dier van de week... De dier van vorige week, dat hebben we inmiddels verkocht. Dus kom maar met de volgende aanbieding. Nou, de aardige dame zoekt thuis. En ze stelt zichzelf even aan u voor. Tika is mijn naam. Ik ben een kruising Husky dame van bijna acht jaar oud. Helaas ben ik bij mijn vorige eigenaar weggehaald... omdat de situatie uit de hand was gelopen. Ondanks alles ben ik vriendelijk naar mensen. Knuffelen en aandacht vind ik heel erg fijn. Kinderen vind ik erg leuk om achteraan te rennen en samen mee te spelen. Ik ben ook best wild en onbehouden. Mijn verzorgers denk ik dat ik wel met oudere kinderen kan samenwonen. Wel wil ik ze graag eerst even ontmoeten om te kijken of het goed gaat. Het moeten wel rustige kinderen zijn. Vanaf een jaar of tien die weten hoe ze met een hond om moeten gaan. Andere honden vind ik totaal niet interessant. Ik ben wel vriendelijk hoor, maar ik negeer ze gewoon. Lekker mijn eigen gang gaan is meer mijn ding. Soms vind ik honden wel leuk en wil ik wel spelen hoor. Maar soms denk ik ook zo van pff, ga weg en uh, laat me met rust. Het liefste woon ik alleen, straks in mijn nieuwe huis. Maar als er een grote stabiele reu is, wil ik deze ook best ontmoeten. Ik ben even alleen geweest in de hondenhuiskamer en was netjes stil aan het wachten. Ligt er wat lekkers op pakhoogte, dan zal ik dit stiekem opeten. Mijn verzorgers denken dat ik prima even alleen kan zijn als dit rustig wordt opgebouwd. Ik ben verder een echte husky en kan dus lekker eigenwijs zijn. Daarom wil ik waarschijnlijk niet loslopen zonder omheining. Helaas ben ik heb ik veel last van een oorontsteking gehad die niet behandeld was. Hierdoor moet mijn nieuwe baas mijn oren goed schoonhouden. Wat zeg je? <laughs> Hallo. Ik zoek een baas die lekker met mij wil wandelen en gek is op knuffelen. Ik ben namelijk nu wel toe aan een liefdevol thuis. Dus heb jij tijd en liefde voor mij? Ik wil dan graag mijn pensioen bij u doorbrengen. En waar verblijft Tika? Tika verblijft momenteel in het dierenhuis Kermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op onze website www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Tika verdient een thuis. Zo is het, een eigen huis, zou ik maar zeggen.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 En ook het uh, dier van deze wijk zoekt weer een eigen huis, een plek onder de zon. Dus ga je die geven, ga naar het uh, dierenthuis Kennemeland aan de Keesomstraat nummer uh, 5 hier in uh, Zandvoort. Jawel, nou, er wordt flink geklust uh, aan, uh, aan het circuit. Ik rijd er geregeld langs uh, Albejar... en dan ja. zie ik alleen maar hele grote hopen zand... Ja, maar het, de contouren van uh, het circuit liggen er echt al. Liggen, liggen er echt al. En de, de toegang uh, onder, onder de tunnels naar het circuit toe zijn er ook allemaal al. En uh, uh, Race Express had uh, een interview met uh, Jan Lammers. En die kan zijn enthousiasme over de, de nieuwe Arie Luijendijkbocht nauwelijks, nauwelijks onderdrukken. En dat zult u ook merken als u het interview zo hoort. En ook uh, zelfs verwacht hij dat de, de, de snelste rondetijden tijdens de Formule 1 onder de minuut gaan liggen. Ja, hier is dus dus onze eigen Jan inderdaad. Ja, het gaan en in zijn werk zien. Je had hem natuurlijk al, al lang gezien. Maar die, die kombochten, dat is het, ook het meest indrukwekkende voor jou, denk ik. Nou ja, dat is ook het feitelijk unieke in de wereld natuurlijk. Hè. Dat, dat, uh, want uh, ja, dat ik er enthousiast over ben, uh, oké. Okay, maar het gaat om de feiten. en, uh, en Met name die twee kombochten. Die, die, die zijn uh, ja, enorm uh, onderdeel van gesprekstof natuurlijk. Hugenalsbocht is heel bijzonder omdat dat een beetje parabolisch wordt. Hè. Denk maar dan een beetje aan, aan, aan een soort uh, bobsleepbaan. Dat zal niet helemaal vergelijkbaar zijn. Hè, maar daar kun je met z'n tweeën naast elkaar doorheen. En dan kom je met z'n tweeën de heuvel op. En dan zoek het dan in die bocht en het schijflak maar uit wie daar hè, zijn gast erop houdt. Dus dat is leuk. Eh, wat eh, ook erg leuk is van die laatste bocht, de Arie Luindijk bocht, dat is niet alleen een kombocht, maar die gaat voordat je de kom ingaat ook nog een paar meter omhoog. Eh, dus minimaal een metertje of drie, schat ik, dat je omhoog gaat. Eh, en dat maakt eigenlijk hoe je het rechte stuk aanvliegt ook weer anders. Eh, dus die rijders, die zien eh, of het publiek ziet niet meer die auto's gewoon in één keer in beeld komen. Nee, die komen eerst hoog in beeld, dan komen ze de heuvel af en, eh, en en dan richting de Tarzanbocht zie je gewoon, als auto's naast elkaar rijden, wie daar de uitremactie kan maken en noem maar op. Dus ik denk dat voor de autocoureur het gigantisch spectaculair wordt, omdat je gewoon die hoogteverschillen, een beetje een achtbaan effect. Je gaat omhoog en in een kom, dus, dus dat, dat geeft denk ik een geweldig gevoel. Ja, is er dan in de simulaties ook al bedacht wat eigenlijk op zaterdag 2 mei de poltijd gaat worden? Uh, nou, dat soort, ongetwijfeld he, bij, die, uh, bij die Formule 1-teams zitten natuurlijk halve wetenschappers die daar constant mee bezig zijn. He, dus, dus die hebben ongetwijfeld al een uh, inschatting. Maar dat is nou juist het leuke. Want pas vrijdag na, na die eerste training weet je of je al je data van je simulatie weg kunt gooien. Of dat dat nauwkeurig is geweest. He, stel je doet een rondetijd van, van 1 minuut 2 of 3. Uh, en, en je hebt tijdens die ronde een rechte lijnsnelheid van 300. Of je hebt diezelfde rondetijd en je merkt dat het in het echt 280. Is. Dan zat je er dus naast He, en, en eh, dan kun je alles weggooien en pas vrijdagochtend na die eerste trainingen dan is de eerste relevante data pas beschikbaar. En dan krijg je gewoon de kunst van de engineer om die data goed te interpreteren, dat je de goede tegenmaatregelen neemt en dat je dan bij de volgende training weer vordering hebt gemaakt. Dus ja, dat is het leuke spel. Wat verwacht je zelf dat dat de rondetijd gaat worden dadelijk in de kwalificatie? Nou, het zou mij niets verbazen als het net rond een minuut gaat liggen en als het er net onder zou komen, zou het me ook niet verbazen. Want, want uh, ja, het circuit wordt iets korter, op uh, een aantal punten wat sneller. Die auto's die staan ook niet stil, die maken ook steeds vorderingen, dus, dus uh, het zal heel dicht rond een minuut gaan liggen. Hoe is het voor jou om te zien dat de, de, de fanbeleving, wat er vandaag ook gepresenteerd is met een uh, arena bij de Hans Ernst Bocht, um, ja, hoe is dat om dat allemaal te zien en dat dat ook bekend wordt dat het steeds meer gaat leven? Nou ja, een gevoel van trots en, en bevoorrechtheid, dat, dat is voor mij heel moeilijk eh, te onderdrukken. Eh, eh, nog los van het enthousiasme, omdat eh, het is natuurlijk het circuitantwoord. Daar is bijgekomen TIG Sports, eh, die we kennen van de KLM Open en allerlei andere grote evenementen. En dan hebben we ook Sport Vibes, eh, die, die gewoon ook super bedreven is. Vooral ook in het entertainment eh, wereldje, met, met muziek evenementen. Maar ook de Red Bull Knockout Race, eh, de grote strandrace. Eh, dus die, die hebben veel expertise en ook qua crowd management, eh, gewoon het publiek eh, managen. Eh, en al die mannen, daar zitten zoveel gewoon experts op allerlei gebied. En hun toeleveranciers, al die partijen bij elkaar, dat creëert zo'n fantastisch eh, energiek lichaam. Dat, dat ik sta echt met bewondering iedere week weer te kijken wat ze weer bedacht hebben. En, en eh, als je ziet hoe die hele uitvoering dan nu tot stand komt. Met natuurlijke partijen Volker Wessels, eh, die hier natuurlijk gewoon op een super professionele manier... Een toplocatie neerlegt ja, en dat gebeurt allemaal in je achtertuin. Ja. Dus zie uh, En dan ben, ben ik ook hier nog geboren, ik heb Grand Prix hier gereden en dan zie je dat allemaal gebeuren op je 63ste. Voor mijn gevoel ben ik al 200, maar uh, het blijft maar mooier worden, dus, dus uh, ja, het is ongelooflijk. Laatste vraag Jan, um, het is nu half januari, um, ja, de race is op, op 3 mei, maar zal niet de eerste race zijn die op dit nieuwe circuit gereden gaat worden, w wanneer kan hier gereden worden? Uh, nou, ik verwacht dat uh, dat, dat waarschijnlijk uh, nou, begin maart. verwacht ik dat dat uh, qua, qua locatie voor het eerst mogelijk is. Maar wanneer het exact is, weet ik niet. Maar misschien dat we gewoon een heleboel uh, uh, incognito-rijders uh, straks hebben. Dat gewoon het hele Formule 1 uh, startveld hier met de clubrace in één keer meedoet. Uh, met uh, lokale Matadoren. Dus, dus uh, ik ben benieuwd. Maar uh, dat het uh, ja, uh, op dit moment een, een hot topic is. En een trending topic, uh, kun je wel zeggen. Dat, uh, dat is wel duidelijk. En het feit dat zo'n Ricciardo aan de andere kant van de wereld met Zandvoort bezig is. terwijl er nog zoveel andere Grand Prix zijn. Uh, dat, uh, dat zegt al genoeg. En als het eigenlijk klaar is, is dan Jan Lammers die het eerste rondje gaat rijden. Ja, nou dat zal zeker niet. Dat uh, is niet aan mij om dat te beslissen. Hè. Ik bedoel, uh, de partijen zullen gezamenlijk wel overeenkomen, wat gewoon leuk is. Uh, er zijn al dus zoveel leuke verrassingen geweest. Dat, uh, dat ik hoop dat ze daar uh, mooi in moet voor uitzoeken. En uh, ik denk mijn eerste rondje zal ik wel uh, gewoon stiekem mijn uh, eenzaamheid zelf afleggen. Dat ik het even lekker kan beklijven. Een Geweldig interview, hè? daar mogen we trots op zijn op uh, Jan Lammers Albert uh, Jan. Ja, geweldig. Hè. Hij was ja, enthousiast. Nee, ja. Nauwelijks, nauwelijks onder druk. Dat drekt hij ook heel mooi over. ...over uh, ons eigen Jan, uh, Jan Lammers dus. Dat was het uh, interview van uh, onze collega's van uh, Race Express. Wil je het interview nog een keer naluisteren en kijken... ...ga dan uh, naar YouTube en zoek even onder uh, Race Express. Race Express. En dan uh, kan je dit uh, interview nog een keertje beluisteren... ...het interview met uh, Jan Lammers. Wat ze half januari hebben gehouden hier op het circuit van Zandvoort. Straks het gedicht van de dag, maar eerst nog even wat muziek. Waaronder zij is fasiek, hier is Good Times. Inderdaad, je kan ondertussen even een rapje doen bij deze plaats. Ja, klopt. de chic en de good times. Ja, het is inmiddels bijna tien minuten voor vijf. We gaan hem doen het gedicht van de dag. Vandaag weer, de bom is gebarsten. Ik heb van niemand, niemand zo gehouden. Alles, alles draaide echt om jou.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 Dankjewel, Albertje. En het uh, treurige gedicht van de dag. Dat was. De bom is gebarsten. Je van niemand zo gehouden. Alles draaide echt om.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 geweldige, deze van uh, Steph Horn en uh, de bom is gebarsten. Nou, we willen nog even snel uh, twee platen draaien, tot aan het uh, nieuws en weer van vijf uur. Dus tempo maken bij ZFM met nu uh, de Bellamy Brothers. There's a reason for the sunshine sky and there's a reason why I'm feeling so high must be the season when that love light shines all around us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 Let you and you know what I mean It's season Let you love my heart Like a bird off the wing and let you love I'm you Nou, we hebben wat weer een uh, leuke uitzending, SP voor heeft verloren van HBOk. De bom is gebarsten, ik ga zomaar door. Dat ja, is, krijg, het is toch niet te geloven. Gelijke gelijk, een gelijk verzoekjes voor gedicht van dicht, volgende week. Graag iets ja. ja dit, dit was wel een heel treurig verhaal hoor. Maar goed, het is even niet anders. We hebben het gedaan. Ja. We hebben het is weer het gedaan. jouw idee. Ja, dat is waar. Okay. Ik ontken het niet. <laughs> uh, ja, het zit erop voor ons. Ja, volgende week zaterdag zijn we er sowieso weer. Ook ja. lekker, lekker met oude jingles en uh, wat gouden oude. Want ja, we bestaan niet voor niets. 30 jaar voor En dan, uh, voor, uh, voor zondag gaan we ons uh, voorbereiden, zaterdag. Ja, komt er nog wat op de app te staan? Uh, tuurlijk, programma? Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Hartstikke goed. Zondag een extra uitzending van Zandvoort op zondag. En uh, met uh, wat mystery guests. En uh, nou ja, een interview met jou uh, uit die vervlogen tijden. Over het ontstaan van uh, ZFM. Mm -hmm. En uh, ja, we krijgen dus wat geëerd publiek komt langs. En uh, we gaan lekker wat uh, Guilty Pleasures draaien uit die 30 jaar. En het uh, worden drie leuke uurtjes om naar te luisteren en dan wel te kijken. Zeker volgende, volgende week zondag. zondag. Maar okay, zaterdag eerst gewoon de reguliere uitzendingen. Precies, dankjewel. En tot volgende week. Oh ja, Fred is er niet. Fred is er niet. Dag Take Fred. Dus, dag Fred. Doeg. <laughs> just make you swear and curse. When you're chewing on gristle. Grumble, give a whistle.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 You must always face the curtain with a bat. Forget about your same give the audience a gun. Enjoy it, it's your last chance, and <tied> yeah. So we'll always look on the bright side of that. Tot zover het ritme van Zie via de kabel op 104.5.